11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Tweede Kamer zet vraagtekens bij het staatsbezoek van Koningin Beatrix aan Oman. Eerder dit jaar ging een staatsbezoek daar niet door vanwege de onrust in het land. En deze week werd bekend dat de koningin in januari alsnog gaat. De SP vindt dat het bezoek opnieuw moet worden afgezegd. Het is een land waar politieke partijen zijn verboden en waar vrouwen worden gediscrimineerd, zegt de SP. Ook gedoogpartner PVV is kritisch. Wat is de dringende reden om nu toch te gaan, vraagt de partij zich af. De Arabische lente is intussen veranderd in een Arabische herfst, al dus de PVV. De PVDA wil van minister Roosentaal weten wat er sinds begin dit jaar is veranderd.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 Het kabinet heeft allerlei plannen voor natuurontwikkeling teruggedraaid. En natuurbeschermingsorganisaties verzetten zich daar fel tegen. Ze zeggen dat het werk van tientallen jaren teniet wordt gedaan. Staatssecretaris Bleker verdedigt zijn plannen rond deze tijd. De politie denkt dat er mogelijk een pyromaan actief is in Noord-Drenthe. Eind oktober ging er in Oudemolen een boerderij met een rieten kap in vlammen op. En in Ballo werd een schaapskooi in brand gestoken. Volgens de politie was er in beide gevallen sprake van brandstichting. De politie denkt dat ook andere branden in de omgeving zijn aangestoken. En heeft de hulp van burgers ingeroepen. De politie hoopt met name op beelden van bewakingscamera's. Brandonderzoekers zijn al eenmaal lastige onderzoeken... Als iets uh, volledig uitgebrand is, dan zijn er nog weinig sporen die wij kunnen gebruiken ons in ons onderzoek. Dus informatie is voor ons uh, ontzettend belangrijk.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 Allochtone meisjes die in problemen zitten... kunnen vanaf vandaag voor hulp terecht op de website alleen.nl. Die site moet voorkomen dat ze afgeleiden richting suicidaal gedrag. Populaire jongeren sites zoals marokko.nl, hababan.nl en indianfeelings.nl... zeggen dat allochtone meisjes steeds vaker schrijnende verhalen... op hun internetvoorraad plaatsen. Op de internetvoorraad worden soms berichten geplaatst van meiden die zeggen... Ik ga er een einde aan maken. Ik zie het leven niet meer zitten. Ik ben het leven moe. En uh, daar ontstaan uh, discussies over. Soms worden daar ook de verkeerde adviezen gegeven... door andere jongeren, soms de goede. Maar vervolgens kan zo'n webmaster nu nog niet zoveel daaraan doen. Met alleen.nl kunnen die webmasters... dus de meiden doorverwijzen naar die website. Dat weer nog. Van het zuidwesten uit steeds meer zon. Het noordoosten houdt last van bewolking en nevel. En de temperatuur ligt rond een graad of 10.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 Mara, Radio 1 gids.fm Met Felix Meurders. Goedemorgen. Lekker zonnetje vandaag, maar het was de afgelopen dagen nogal koud. En dan zou je geneigd zijn om de kachel standaard op 20 graden te zetten. Als je dat met goed fatsoen nog kan doen, tenminste. Maar dat doen we niet meer. We denken aan het klimaat. Marie-Claire van der Berg onderzocht wat ze thuis nog meer kan doen dan de kachel een gaatje lager zetten of wat minder lang douchen. En ze schreef het boek Groen doen. Een zoektocht langs eco-rijden, duurzame vis en groene cosmetica's is zo hier. En zoals iedere week gaan we ook naar de flat in Zeist. Ditmaal met het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau onder de arm. Daarin staat dat het met Nederland beter gaat dan ooit... maar dat zich desondanks donkere wolken samenpakken. Hoe komt dat aan in de flat? En autos kopen via internet, is dat eigenlijk wel zo gunstig? Wim oude weet daar meer van. Radio kijken via internet? Surf naar degids.fm. De World Cup voor schaatsers is vanochtend begonnen in Rusland. De internationale schaatscompetitie die verspreid over het hele seizoen verreden wordt. En de mannen en de vrouwen hebben de 500 meter achter de rug. Joris van den Berg, zijn er nog verrassingen te melden? Jazeker, bij de vrouwen met name. Daar ging de overwinning naar een relatief onbekende Chinese, Ying Yu. Ja, ik zeg het nog een keer, Ying Yu. 37-81 en ze reed de rest op grote... Achterstand. En de rest werd aangevoerd door twee Nederlanders. En al ging de tweede plaats op een tienduizendste seconde, denk ik, naar een Japanse, Chuyi, 38-22. Maar dan op twee ook, Unema, want ze wordt gedeeld tweede met de Japanse, in 38-22. Keurig gedaan van de Nederlandse kampioen op de 500 meter. En op vier, Annette Geretsen, ook in 38-22. Margot Boer werd Enigszins teleurstellend, zesde, 38-38. En bij de mannen deden Nederlanders het ook prima. Jan Smekens, tweede in 35 01 En daarmee kwam hij wel geteld 100 honderdste tekort om de overwinning te kunnen opeisen. Want die ging naar Finland, verrassend. Pekka Koskala, een veteraan. Hij zegenvierde in 35 rond. De derde plaats ging naar Japan met Oikawa en Stefan Groothuis, allrounder. Keurig, hij deed het goed. Met 35.12 werd hij vijfde in het klassement. Zo meteen worden nog gereden de 1500 meter voor mannen en nu eerst de 3 kilometer voor vrouwen. Ying Yu, uit China en Jan Smeekens. Dat zijn de namen die ik onthoud. De Bonussen. Het is een beetje een vies woord langzamerhand, maar toch is dat precies wat een bepaalde beroepsgroep in het vooruitzicht is gesteld. Staatssecretaris Seilstra kondigde een experiment aan op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. En dat experiment moet uitwijzen of prestatieloon in het onderwijs gaat werken. Aan de telefoon Ton Duijf, hij is voorzitter van de AVS en dat is de Algemene Vereniging van Schoolleiders. Goedemorgen meneer Duijf. Een experiment, dus niet meteen een prestatiebeloning voor iedereen. Wat houdt dat in? Nou, kijk. Um, het, het, het, het, het wordt tegenwoordig allemaal prestatiebeloning genoemd. Wij zouden het veel eerder. is wat meer uh, leren te begrijpen van beloningsdifferentiatie. Dus op een andere manier. en wat verschillen in beloning. En dat koppelen aan wat, wat, uh, wat leraren en schoolleiders. Uh, eigenlijk uh, betekenen voor het onderwijs. En uh, omdat dat op een experimentele basis gaat. omdat we willen leren of dat kan en of dat ook goed werkt. Uh, zijn wij niet tegen een aantal experimenten. Ook vanuit de gedachte van onderzoekt alles en behoudt het goede. Maar hoe krijg je nou zo'n leraar zover dat hij beter gaat presteren? Met andere woorden, hoe check je dat? Nou, het is de vraag of veel leraren zich door een zeg maar, beloningsdifferentiatie uh, laten motiveren. Ik denk dat heel veel leraren uh, van zichzelf al heel erg goed werk leveren. Zie en zien we het veel eerder als een waardering voor het werk... dan dat wij leraren zouden willen opjutten... Um, om met wat extra geld om nog meer tijd te besteden of nog meer uh, prestaties te leveren. Dus een nieuwe visie krijgt iedereen een beloning? Nee hoor, want uh, zoals ongetwijfeld ook in uw organisatie is, in alle organisaties heb je mensen die uh, heel veel presteren, die, hoge, uh, die, die een hoge werk uh, inzet hebben. En mensen die er dat wat makkelijker in staan. Nou, dat, uh, dat is in scholen en is in onderwijs zo. En dat willen we gaan waarderen, uh, de goede prestaties. En nou, dat daar misschien een wat prikkelende werking uh, bij kan zitten voor mensen die zeggen, we, ja, goh, als, als dat zo gaat wil ik misschien ook nog wel wat, wat extra uh, gas geven. Dan is dat uh, mooi meegenomen. Maar in feit is dat dan de schooldirecteur zegt... nou, jij bent een ongelooflijk goede leraar, ik geef jou wat meer. Nou ja, dat is, dat is nou wat experiment moet uit, uitwijzen, hè, want dat is niet makkelijk. Uh, want dat betekent dat je uh, series van gesprekken moet, uh, moet voeren... dat je dat ook transparant moet doen, dat het dat ook helder moet zijn... welke procedures daarin zitten. En worden de leerlingen uh, erbij betrokken? Ja, ik, ik denk in het primair onderwijs niet. Of, of, of dat in het voortgezet onderwijs uh, wel zo gaat, dat is een interessante gedachte. Je uh, bent leerlingen er niet voor zo te horen. Heel goed. Nee, maar goed, aan de kant, leerlingen weten vaak heel goed uit te leggen wat een goede en wat een slechte leraar is. Uh, en dat je daar misschien uh, in de experimentenfase eens nakijkt, van, is, is dat ook mogelijk om daar een, uh, um, um dat uh, als een van de onderdelen erbij te betrekken. Daar sluit ik niet bij voorbaat uit mee. En een van de bedoelingen van deze uh, differentiatie is... om het, uh, de status van de beroepsgroep te verhogen... en meer mensen aan te trekken. Klopt dat? Ja, ja dat, is het. dat is ook zo. En vooral ook meer mannen. Uh, zeker het primair onderwijs vervrouwelijkt uh, helemaal. We hebben uh, bijna 80% vrouwen. Dat is, uh, is niet goed. Uh, dat geeft ook een, uh, daardoor wordt het steeds minder interessant voor mannen... om in het basisonderwijs te gaan werken. Uh, nou, een wat meer carrière gerichte... Uh, aanpak denken wij dat voor mannen wat aantrekkelijker wordt om uh, uh, in de toekomst ook voor het vak, het prachtige vak van onderwijzer in het primair onderwijs te kiezen. Maar kun je dan niet veel beter de salarissen van alle leerkrachten oprekken? Dan maak je de roepsgroep toch voor meer mensen aantrekkelijk lijkt mij. Ja, maar dan raakt u een heel ander punt. Is dat wij uh, de mond vol hebben van investeringen in de toekomst De Nederlands kennissamenleving en onderwijs nummer één en het belangrijkste voor de toekomst voor, voor, voor de Nederlandse uh, samenleving. Maar uh, wij leveren daar de, uh, de middelen niet bij. En dit hele verhaal van prestatiebeloning of beloningsdifferentiatie. Uh, ligt ook een beetje moeilijk in het veld. En dat komt ook omdat dit geld eerst bij scholen is weggehaald. Uh, we hebben 300 miljoen bezuinigingen op passend onderwijs zoals u weet. Ja. En dat nu in stapjes uh, eigenlijk wordt teruggegeven met een andere opdracht erbij. Dus eigenlijk betaalt daardoor de sector uh, zowel de professionalisering als de, uh, zeg maar de, de beloningsdifferentiatie uit eigen zak. En dat ligt ook lastig voor ons, omdat wij vinden dat de Nederlandse samenleving nu klip en klaar zou moeten zeggen hoe belangrijk onderwijs is en dat wij daar ook volledig en vol in willen investeren. Nou, daarom zegt de Algemene Onderwijsbond ook, dit experiment is verspilling van geld. Kom op zeg, die 9000 leerkrachten die met de bezuiniging van 300 miljoen wellicht op straat komen te staan, die hebben dat geld keihard nodig. Ja, nou ja, dat, dat is waar. Maar ja, dan moet je een afweging maken. Wij hebben... Tegen de minister gezegd, uw bezuiniging op paspoortonderwijs onderwijs, uh, ja, daar, daar hebben wij niet om gevraagd. We, hebben daar, uh, we zijn bijna twee jaar bezig om dat uh, aan iedereen uit te leggen. We hebben er zelfs uh, uh, protestdemonstraties uh, voor gehouden. Ja, in, in deze politieke constellatie blijkt gewoon dat uh, de partijen zo vastgemetseld zitten in een coalitieafspraken... dat dat niet, uh, nou, niet redelijke wijze voor elkaar te krijgen is. Dat betekent dat de verantwoordelijkheid voor die bezuiniging ook bij de minister blijft. Dat wij daar nog over willen praten is omdat we willen kijken om de schade zoveel mogelijk te beperken. En een van de mogelijkheden zou zijn om uh, met gebruikmaking van scholing en uh, beloningsdifferentiatie-experimenten... een flink aantal mensen die anders hun baan zouden kwijtraken toch aan het werk te houden. En oh. da daar gaan wij natuurlijk wel proberen om dat voor elkaar te krijgen. Interessante achterdeur. Hartelijk dank. Ton Duif, voorzitter van de AVS. En dat is de Algemene Vereniging van Schoolleiders. De de afgelopen week kwam het rapport De Sociale Staat van Nederland uit... van het Sociaal Cultureel Planbureau. En daarin staat hoe het met de Nederlanders gaat... op gebieden als werk, inkomen en huisvesting. En in dat rapport ook veel aandacht voor de crisis en voor kwetsbare groepen. In de wijk Volhoven in Zeist wonen relatief veel mensen uit die kwetsbare groepen. En verslaggever Joost Wilgenhoff sprak met Nicky. Joost, wie is Nicky? Wat heeft hij te maken met het Sociaal Cultureel Planbureau en het rapport daarvan? Nou, hij hoort bij een van die kwetsbare groepen. Het is een uh, jongen die is laag opgeleid. Hij kan uh, niet lezen en schrijven. Hij is nu een jaar of dertig, uh, bijna dertig. Hij is ook opgegroeid in Vollenhoven in Zeist. Uh, woont in de Geroflat met zijn uh, vrouw en zijn zoontje. Maar hij zat ook een aantal jaren in de gevangenis. En in februari van dit jaar maakte collega Marie-Claire van den Berg... daar een, uh, ja, een ontroerende reportage over over deze, dit gezin. En, uh, ja, De bedoeling is dus <kijen> uh, dat je in die reportage van Marie-Claire... hoorde wat er precies aan de hand was. Maar misschien kun je dat dan kort even vertellen... Wat was er aan de hand? Uh, uh, Oké, okay. uh, Nicky die was uh, jaren na verslaving was hij eindelijk weer een beetje op het goede pad. En, uh, maar hij to was toch in de gevangenis terechtgekomen... omdat hij uh, een aantal uitstaande boetes niet had betaald. Uh, dat was een behoorlijk uh, bedrag. En de wijkagent en de woningbouwvereniging hebben toen uh, geprobeerd om te bemiddelen. En uh, Marie-Claire was bij de vrouw van Nicky op het moment van het bevrijdende telefoontje. Oh, wacht, ik word nu gebeld. Wacht dan even. Hi, Jolanda. Hi. En... Mag ik hem gaan halen? Oh, geweldig. Ik ben helemaal in het gaan. Nick zit ook aan de telefoon. Nikkie, pak je spullen, jongen. Ik kom eraan, ja? Tot zo, liefie. Nou, jij gaat de verjaardag van je zoon vieren met zijn vader erbij, begrijp ik. Ja. Ja, en we mogen hem halen. Ik ben helemaal ontroerd. Ik ben heel emotioneel. Dat was op de verjaardag van zijn zoontje Joey dat Nicky thuis kwam dus. Ja, dat is 18 februari van dit jaar. En Nicky werd zeven. Mooie verjaardagscadeau kon hij je natuurlijk niet wensen. En uh, vandaag de dag gaat het eigenlijk heel goed met dat uh, gezin. Nicky geeft zijn huidige leven zelfs een acht. Dat is boven het gemiddelde. Twee tiende, maar, uh, maar toch. Uh, maar vroeger was het wel anders. En uh, Nicky legde mij uit hoe, dat, uh, hoe het ooit zo ver kwam. Ja, ik, ik heb uh, hier al op de school gezeten. Ik ben al een, een, een beetje moeilijk leren. Ja, er was hier voorheen was er een, een, een school voor moeilijk lerende kinderen, hè? Klopt. Die is sinds uh, september is die hier weg. Klopt, daar heb, daar heb ik altijd op gezeten. Mm -hmm. Ik kan uh, ook niet lezen en schrijven. Ja, een heel boek uh, zou ik niet kunnen lezen. Want mm -hmm. aan het einde van de rit uh, ben ik al vergeten wat het over ging. En zodoende kom je, ja... Moeilijker mee in de maatschappij. Hè? En, uh, als je een uitkering aan gaat vragen, krijg je meestal een, een pak papieringen mee. En uh, ja, als je al niet kan lezen en schrijven, wordt het moeilijk natuurlijk. Ja, op, op een gegeven moment. Uh, ja, jongen, je moet toch eten. Hè? Je hebt geen geld. Uh, ik, ik, we zaten in de schuldsanering. Weet je, mijn hele gezin. En, uh, ja, wat, wat, wat moet je dan? Je moet toch eten. En mijn, mijn ouders kosten me op een gegeven moment ook uit. Want ik kwam iedere dag maar eten halen, geld halen. Eh. Dus je moet wat, hè? Je gaat een oplossing zoeken wat eigenlijk niet door de beugel kan. En dan ga je... je ja, ja, ik heb gestolen. Ik heb, ik heb een heel rare dingen gedaan. Ja, ja daar begint het meestal mee. Met stelen, inbreken. En dan ben je al met duizend euro niet tevreden. Laat ik het zo zeggen. En dan gaat het steeds meer en meer en meer. Ja, dat was allemaal pure noodzaak. Zo voelde dat in ieder geval als pure noodzaak. Uh, ja, maar niet veel mensen hier in Nederland kunnen zeggen... want ik heb honger gehad. Mensen zeggen, het gevoel in je buik, zeg, nou, nou, dat is trek. Uh -huh. weet je, dat is hè, trek, ik, ik heb zin in wat. Maar ik, ik kan wel zeggen dat ik echt honger gehad heb. Dat ik echt pijn in mijn pens heb, dat, dat ik gewoon ook bijna niet meer kon eten. Ja, had wel honger, maar ik kan bijna niet eten. Maar ik weet ook het gevoel dat ik rijk geweest ben en ik kon alles kopen en ik heb hele dure auto's gereden en ik heb maar op een gegeven moment waardeer je het geld ook niet meer dus je wil steeds luxer steeds mooier steeds het interesseren, me op een gegeven moment ook niet meer maar daar heb ik ook straf voor gehad en daar heb ik voor geleer, van geleerd en ik ben al uh... ja mijn zoontje is nou zeven en ik ben zeker uh, vier jaar weg geweest dus ik heb hem ook niet echt zien opgroeien en... In de dat gevangenis het, gezeten? Je ja, je. zeker weten, ja. Ik vind het niet eens erg dat ik die vier jaar vastgezeten heb. Nee? Nee, ik vind het echt niet erg. Ja, of, ja ik vind het wel erg voor mijn zoontje dan. En, uh, maar ja, ik ben wel weer terug uh, op aarde gekomen, laat ik het zo zeggen. Want ik was helemaal de weg kwijt. Was je uh, zelf ook verslaafd? Uh, ja, ik was verslaafd, ja, zeker. Uh, uh, Hars, uh, drugs, alles. En daar dus, uh, heb ik nog wel de naweeën van, hoor psychisch uh, ook. Hoe werkt dat dan? Ja, ik weet het niet. Het zit, zit in mijn kop. Ik weet het niet. Ik kan het ook niet uitleggen. Nee, ik, ga, ik ben ook regelmatig bij de dokter geweest, bij het ziekenhuis geweest. Uh, uh, ik, ik ben kerngezond alleen. Dus, ja, er zit wat in mijn kop. Wat, wat, uh, wat, ja, misschien mijn hersens weggevreten of iets dergelijks. Zeg. Mm. Ja. Nick, voelt dus nog steeds een naweeën van zijn verslaving. Heeft hij werk eigenlijk? Nee, hij heeft geen werk. Maar jaren geleden is hij al uh, afgekeurd wegens psychische problemen. Maar zijn vrouw Daisy die werkt op het moment wel uh, fulltime. En hoe ziet Nikki zijn toekomst? Nou, is die, ja, daar is hij eigenlijk vrij positief over en uh, dat in tegenstelling tot veel Nederlanders met uh, de komende crisis. Maar uh, Nikki zegt van uh, dat uh, dat deert hem totaal niet. Ik maak me niet druk, want uh, weet je, kijk, voor mij is het ook ik leef van dag tot dag en heb ik morgen niks en ik weet het gewoon, dan uh, is dat misschien wat te overbruggen. Heb ik een maand niks, ja, is het wel moeilijker te overbruggen. Hallo. Hello. En ik heb ook wel wat geld achter de hand leggen, zeg maar 100, 200 euro. Mocht er wat gebeuren, dat ik het kan pakken, daar heb ik ook wel weer van geleerd. Jouw spaargeld is 100, 200 euro eigenlijk, of jouw achter de hand? Ja, ja, ja, ja. er is ook niet echt super veel meer om, uh, om van te sparen. Kijk, en het is af en toe niet erg als je niks hebt. En Je hebt wel eens wat. je gaat meer waarderen. Je hebt nu boodschappen gedaan. Ja, klopt. Even voor die kleine, even in de kleine. Sinterklaas? Uh, ja. Of in de schoen? Ja. Even twee cadeautjes. Van mijn eigen een onderbroekje. Ook belangrijk. Oh, ja, en uh, wat te drinken. En sigaretten. Oké. Okay. We moeten wel blijven roken. <laughs> nou de afgelopen week is er een, uh, een tweejaarlijks rapport... dat heet uh, de Sociale Staat van Nederland. Het gaat ook over het geluksgevoel van uh, Nederlanders. Waar meet jij dat dan af? Of je uh, gelukkig bent, ja, dan nee? Ja, ik ben sowieso al gelukkig. Ik heb een, een gezonde zoon. Dat is schat van een vrouw. En, uh, ja, ik... We hebben te eten en te drinken en uh, we kunnen lachen samen. En, uh, dat is het belangrijkste. Ja, je moet tevreden zijn met wat je hebt. Dus ik, ik, ik ben gewoon gelukkig. En, uh, ik licht er nog wel eens wakker van, hoor, laat ik het zo zeggen. Weet je, die ellende van, uh, van toen. En, uh... maar ja, je moet vooruit kijken. En, uh... Ik heb er lang over nagedacht en ik heb thuis uh, mijn zoontje zitten. Daar krijg je geld tegenop. Zegt Nicky, Joost Wilgenhoff interviewde hem... naar aanleiding van het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Dankjewel Joost, en okay. gaat tot volgende week. Tot volgende. Ik ben zelf ook maar heel gewoon bezig, heel klein. Een voorbeeldje kan ik wel geven. van Ik gebruikte altijd koffiemelkcupjes. En dan was één tip van, nou, koop een klein flesje met een sluitbare dop. Ja, en dat, zijn van hele, dat scheelt heel veel plastic. Ja, dat is een mevrouw die een tijdje geleden sprak... in een van de televisieprogramma's over hoe zij deed aan groen. En dat onderwerp leek ons wel toepasselijk bij het boek... wat verschenen is Groen Doen. Een studie naar milieubewust leven. En een handleiding daarvoor. Geschreven door onze eigen verslaggever Marie-Claire van den Berg... die nu bij mij in de studio is aangeschoven. Goedemorgen, Marie-Claire. Goedemorgen. Er zijn veel boeken geschreven over milieubewust en duurzaam leven. En als je even googelt, heb je in een mum van tijd 20 hits... Ja, dat deed ik ook. Ja. Dus dan moet jij met je groen doen wel een totaal andere aanpak hebben. Wil je die nou, nog een beetje ik, kunnen onderscheiden? Ja, ik, googlede, ik heb zelf ook gegoogeld. Omdat ik op een gegeven moment dacht, van, nou, ik wil, ik wil milieubewuster gaan leven. En wat mij opviel bij veel van die boeken was dat ze... Uh, ze zijn heel positief en optimistisch. Maar ze blijven vaak een beetje hangen in, op het niveau van de tips. Ja. En de trucs. En de ABC'tjes, zeg maar. En als je dat doet, nou, dan is je leven in één klap groen. En wat ik dacht is, nou, daar, die tips die zijn volgens mij helemaal niet zo makkelijk... om zomaar even uit te voeren. Dus laat ik maar eens de proef op de som nemen... en kijken of mijn leven in één klap helemaal groen kan worden. Dus ik ben eigenlijk begonnen waar die, waar die gidsen zijn opgehouden, zeg maar. En, en ja, wat was nou eigenlijk de aanleiding om dit te gaan doen? Nou, er waren er nogal veel, maar een van de concrete aanleidingen was... dat ik een boek had gelezen over een Amerikaanse schrijver. Die heette, of die heet nog steeds, want hij leeft gewoon nog steeds... Uh, Colin en die had een boek geschreven dat heette No Impact Man. En daarvoor had hij een jaar lang geprobeerd volledig klimaatneutraal te leven. En dat greep mij zo aan, dat boek. vond ik zo fascinerend dat ik dacht, nou weet je wat, ik ga gewoon kijken of ik dat een week kan doen. En uh, nou, dat deed ik zeven dagen lang. Lichten gingen uit, uh, alle, ik mocht geen, geen niets aan afval produceren. Uit, geen elektriciteit. Dus ik deed alles met kaarsen en dan ook nog eens kaarsen van bijen was. Want dat was dan zeg maar minder schadelijk voor het milieu. En uh, ik, ik heb zelfs. Ik, ga je, <laughs> ik heb zelfs het wc-papier een week uh, uit mijn gezin verbannen. Dat soort dingen. Nou, mijn kinderen die gingen in uitwasbare luiers. En het was één, groot, uh, één grote survivaltocht eigenlijk. Want klimaat neutraal leven, dat gaat gewoon niet. Het is een hel geweest, die week. Het was een hel, maar ik vond het ook wel heel erg leuk om mee te maken. Want het, het hield me zo duidelijk een spiegel voor... dat ik eigenlijk uh, even heel makkelijk heel veel kan vergroenen... of toen in ieder geval kon vergroenen aan mijn leven. Ja. Dus, um, uh, en dat heeft me wel heel erg aangestoken. Dat heeft me heel enthousiast gemaakt... Die week die in hel was, die heeft jou heel enthousiast ja, gemaakt. Hoe is het mogelijk, ja. hè? Ja. Nou ja, omdat je ziet dat je zo. Iedereen heeft het natuurlijk over klimaatvriendelijk leven. En dat we dat moeten doen, omdat we de aarde uitputten enzovoort enzovoort. En ik ontdekte opeens dat er eigenlijk heel veel te doen is. Dat het vrij makkelijk is om, om, om, om die. Ja, Switch om te zetten naar, naar groene. En je zeg zegt, maar. je hebt een man, je hebt twee kinderen. En de, ja. daar heb je maar onmiddellijk een uh, klimaatcontract mee afgesloten. Want anders zou het niet gelukt zijn, denk ik. Nou, dat was meer dat ik, ik zat televisie te kijken toen in, in die periode. dat de klimaatconferentie in Kopenhagen eraan kwam. En toen zat ik een beetje mopperend voor de tv. En de politiek doet niks en belachelijk. En laat ze nou eens echt beslissingen nemen. En toen dacht ik, ja, maar. Als ik nou naar mezelf kijk, wat doe ik eigenlijk? Weet je, ik, ik schep wel heel erg op over het feit dat ik een paar spaarlampen heb. Maar ik heb ze niet overal. En ik doe heel stoer over het feit dat ik biologisch vlees eet. Maar dat koop ik lang niet elke dag. Nou, en zo had ik, dacht ik, van ik moet ook naar mezelf kunnen kijken. Dus heb ik mijn vriend naar de keukentafel gesleept. <laughs> en uh, gezegd, we gaan, een, we gaan onze eigen klimaat op beleggen. Dus we, hebben gewoon, we zijn aan de onderhandelingstafel gegaan. Was het zwaar onderhandelen of was hij het meteen eens met alles? Nee, dat was, dat was, over, over sommige punten waren we het eens. Over sommige andere punten moesten we, zeg maar, nou ja, sloegen we eigenlijk dezelfde weg in als de politiek inslaat. Namelijk, je wil wel en je wil graag met elkaar in een enthousiaste bui stoere goede afspraken maken. Maar ja, uh, uh, mijn vriend bijvoorbeeld, die houdt van lang en warm douchen. En die had echt geen zin om met zo'n douchetimertje lauw elke dag drie minuten onder de douche te gaan staan. En ik, ik, uh, ik heb een heel koud kantoortje. En daar gebruikte ik toen in ieder geval altijd een voetenwarmer, een elektrische voetenwarmer. En ik dacht, ja, ik ga daar niet een beetje met koude tenen mijn stukjes zitten tikken. Nee. Dus... Toen het resultaat was dat we van die, van die conclusies hadden als bewuster douchen, bewuster voeten verwarmen. Ja, dat staat natuurlijk nergens op. Nee, maar dat doet de politiek natuurlijk ook. Ja. Je, we nemen ons voor dat we het beter gaan doen. Ja. En over tien jaar, nou dan zijn alle problemen opgelost. Maar kom je dan uit op tien minuten douchen? Of hoe werkt ik dat dan? Nou ja, ik sta... Je kan natuurlijk met die, met, die, met die voeten, dan kan je gewoon dikke sokken aantrekken. Ja, nou maar. dat heb ik dus uiteindelijk ook gedaan. En uh, ja, dat is heerlijk. En douchen kan je ook minder lang doen. Je, je ja. Bij wijze van spreken, maar één minuut te douchen, maar ja, toch, maar, is lekker. Kijk, je leven bestaat uit een heleboel routines, heb ik ook de afgelopen twee jaar gemerkt. En die routines die heb je niet zomaar in, in, met, met één klimaat op je aan de keukentafel doorbroken. Daar moet je wel de tijd voor nemen. Dus nou, inmiddels zijn er een heleboel routines die zijn doorbroken. En sommige die... Uh, ja, ik sta nog wel eens op de badkamerdeur te bonzen, zeg maar. Doei. <laughs> Denk aan de aarde. Nou, jullie deden steeds meer uh, dingen om milieuvriendelijk te gaan leven. En uh, hoe dat ging en welke problemen jullie daarbij af en toe ondervonden... dat is allemaal smakelijk beschreven in je boek. Maar hoe zit het nou met de betaalbaarheid van zo'n duurzaam leven? Want is het ook haalbaar voor de portemonnee van iedereen? Uh, ja, ik denk het eigenlijk uh, op sommige vlakken misschien niet. Maar ik denk op heel veel vlakken toch wel. We om... eerst, uh, de, heel veel vlakken wel, dat begrijp ik. Want als je minder elektriciteit verbruikt... dan gebruik je dat straalkaggetje niet en zo. Dan uh, komt die elektriciteitsrekening niet in één keer... als een uh, klap beheldere hemel ja. op je, op je, op je brieven, door je brievenbus gelijden. Ja. Maar... Uh, die dingen die, die, waar het moeilijk bij is, wat zijn dat voor dingen? Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld de, de boodschappen. Dat is eigenlijk de, de meest, het, het meest alledaagse voorbeeld. Um, biologische en duurzame boodschappen zijn duur. Dat hebben ze uitgerekend. Dat je heel veel dingen, als je zeg maar een pak gewone wasmiddel en een pak biologisch wasmiddel naast elkaar legt, dan zit daar een prijsverschil in. Ja. Dus iedereen die wel groener zou willen doen, die zegt vaak: ja, ik wil wel, maar het is gewoon te duur voor mij. Dus nou, jij het, bent biologische boodschapper? Ja, op het moment dat ik dat boek schreef, eh, had ik geen inkomsten. Dus eh, want als je een boek schrijft tegenwoordig, dan, <laughs> dan verdien je niks. Nou, je uh, kan een voorschot vragen natuurlijk. Ja, nou, hè, maar... ja, ik zeg maar een voorschot, ik had een voorschot, maar dat is niet genoeg om, uh, om heel, heel lang van te leven. Dus ik, uh, ik dacht, nou laat ik maar meteen dan kijken of ik van dat weinige geld wat ik heb, of ik daar een soort van experiment mee kan uitvoeren. En toen heb ik mezelf uh, iedere week 100 euro zakgeld gegeven. Um, en ik heb tegen mezelf gezegd... ik ga proberen voor mijn hele gezin, voor 100 euro... alles zo milieuvriendelijk, duurzaam en biologisch mogelijk in te slaan. En dat is niet gelukt? En dat lukte niet. Dus ik was dag in dag uit bezig met, met, met boodschappenlijstjes en rekensommetjes. En... Want die boodschappenlijstjes, dat was wel slim natuurlijk. Hè? Je gooide niet meer zoveel weg. Nee, nee want uit, ik, ik, heb dus, ik heb een soort van stappenplan gemaakt... om te kijken of ik dat kon voor 100 euro. En een van de dingen was... Uh, bewuster inkopen, dus echt lijstjes maken. Bewuster letten op de verpakking die om je spullen zit. Nou, allemaal van dat soort dingen. En toen kwam ik uiteindelijk uit op iedere week ongeveer 130, 140 euro. Maar dan had ik echt alles, hè? ook luiers en billendoekjes en nou, noem maar op. Allemaal alles ecologisch verantwoord. Allemaal eco en, uh, en, en uh, biologisch ook dynamisch. Meer en wel uh, toiletpapier. Ja, super, super okay. gerecycled toiletpapier. Nou, allemaal van dat soort dingen maar iedere keer 30 euro boven mijn budget. En toen dacht ik, laat ik nou eens kijken wat het gemiddelde is... wat een Nederlands gezin uitgeeft aan dit soort uitgaven, die dagelijkse uitgaven. Dus ik heb het Nibud gebeld en allerlei cijfers opgevraagd. En wat bleek, zeg maar, het, het, het inkomen wat ik heb samen met mijn partner... dat was goed voor gemiddeld iets van uit mijn hoofd 190 euro per week... Dus, dus je zat er ruim onder? Ik zat er ruim onder. Dus ik denk, nou, verrekertje, ik geef veel minder geld uit. Ik doe echt, ik was heel streng naar mezelf. Ik ga echt alles zo, zo duurzaam mogelijk doen. Dus ik heb vervolgens ontdekt dat, het, dat, dat die hele vraag van het is, of dat die hele veronderstelling van het is zo ontzettend duur, dat valt eigenlijk best nou, mee. Die wasmiddelen zijn wel duur hoor. Wasmiddelen, dat is inderdaad schreeuwend duur. Maar als je gaat nadenken over wat je nodig hebt en uh, wat je niet nodig hebt dan kan je dat eigenlijk prima betalen. Dus het is, wel, het is wel een soort prioriteit die je voor jezelf stelt. Ecologische wasknijpers kopen, ja of nee? Uh, <laughs> ja, staan jeetje, ook, daar, daar stel je me een vraag, <laughs> zeg. <laughs> ja, uh, die heb ik niet val nou, ik even door de mand. Ja. <laughs> maar ze, ze hangen wel buiten te drogen. Maar wat ik wel mooi vond. Je hebt, je hebt echt een, een website ontdekt. En uh, je doet echt de boodschappen naar van het gezin. Ja. Die, die kinderen nou ja, tellen dat dus nog maar voor. Ja, dat voorbeeld. Ik, ik, ik stond heel vaak aan het einde van de week... de beschimmelde kliekjes uit mijn koelkast te schrapen. Omdat ik voor eigenlijk veel te veel... Kokte. Want wat deed ik? Ik ging zeg maar, met, een, met een lege maag naar de supermarkt, naar de Albert Heijn om vijf uur. Met haast en honger. En dan sloeg ik van alles in. En dan dacht ik niet na over wat ik werkelijk nodig had. Dus ik had altijd over. En toen dacht ik, ik ga eens naar... Uh, die, die ontdekte ik dus, de site Culios. Ja. Uh, dat is een, een kooksite en die helpt je met uitrekenen hoeveel je werkelijk moet koken. Zodat je minder weggooit. En wat bleek, ik kookte stevast voor vier, vijf personen. Terwijl mijn gezin, met twee kleine kinderen... hoefde ik eigenlijk maar voor ongeveer drie te koken. Want die kleintjes, die eten natuurlijk niet zo en veel. ze hebben genoeg te eten? Ze zien er zo blaken van gezondheid, Felix. Ik las dat je <laughs> zelfs met tuppenweerbakjes naar de afvalchinees gaat. Nou, ja, dat, ja... Ik zit hier ook met mijn eigen meeneembekertje. <laughs> Dan zit ik koffie te drinken. En jij drinkt uit een ja. weg, wegwerpbekertje. Ja, inderdaad. Ja, sorry. Ja, dat, dat was, vond ik wel moeilijk. Ik ga heel maar... schuldig voelen. <laughs> ik op een gegeven moment dacht ik... Uh... Want ik hou, van, ik hou van afhaal eten af en toe. Weet je? Ik wil ook niet al mijn luxe, uh, luxe hobby's zeg maar, <laughs> aan de kant schuiven. Dus toen dacht ik, nou, laat ik, laat ik nou echt stoer zijn. Ik ga met mijn eigen tuppen weer naar de Indonees. Dat voelde wel een beetje naar. <laughs> maar ja, aan de andere kant denk ik, ik hoef niet weg te gooien. En als je ziet hoeveel plastic daar van de prullenbak in verdwijnt... dan smaakt je afhaal eten toch lekkerder. Dus een vermakelijk boek Groen Doen. En ook een boek waarin je echt uh, ja, wijzer wordt... van hoe je je, uh, ja, je gedrag echt ecologisch kunt veranderen. Ja. En het verschijnt volgende week donderdag. En voor de ecologische avonturen van Marie-Claire... Uh, kunt u vanaf januari ook terecht bij het Vara Consumentenprogramma Kassa... Ken ik een beetje. En dat gaat er een hele serie aan wijden. Nou, ja. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Ik zie jou alweer in die supermarkt lopen. Hartelijk dank. Geen maar dank. De Claire van den Berg. Geen dank. Groen doen. Tot 12 uur nog. Waar surft de hoofddirecteur van de Linda zoal heen? Dat hoort u in de tijdgeest. En zou autospecialist Wim oude Ouderwiernik wel of niet een auto kopen op de ANWB-site? Na het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1. Goedendag. Het NOS-journaal. Koningin Beatrix kan in januari maar beter niet op staatsbezoek gaan in Oman, vindt een aantal partijen de Tweede Kamer. In Oman zijn politieke partijen verboden en worden vrouwen gediscrimineerd, zegt de SP. Ook GroenLinks en gedoogpartner PVV zijn tegen. De PVDA wil opheldering over het bezoek van minister Rosentaal. De aanleg van het natuurgebied Oostvaarderswold kan toch doorgaan. Het kabinet heeft er geen geld meer voor, maar er zijn genoeg andere investeerders gevonden. Het Oostvaarderswold moet de verbinding worden tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe. In Burma is de Democratische Partij van Aung San Suu Kyi terug in de politiek. De grootste oppositiepartij heeft zich opnieuw als politieke partij laten registreren. In het parlement zijn 40 zetels vrijgekomen en de NLD wil meedoen aan de tussentijdse verkiezingen in Burma. En de Europese Unie moet nou eens opschieten met het aanvullen van het noodfonds. Die aansporing komt van de nieuwe topman van de Europese Centrale Bank. Topman Draghi wijst erop dat er al vier weken niks is gebeurd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders. De tijdgeest. Simone Wijmans blogt over sociale media en internet. Straks de webwereld van Jiltouw van der Bijl. De hoofdredacteur van het tijdschrift Linda... is trots op een nieuw technologisch snufje in het decembernummer. Eerst nieuws volgen via Chapter. Sinds kort is een nieuwe website online... gericht op iedereen die intensief en vooral live het nieuws wil volgen. Chapter.com is de naam van de site... en is onder andere bedacht door ontwikkelaar Sebastiaan Besselsen. Chapter is een uh, live zoekmachine dat je met Chapter kan doen... Is een onderwerp uh, intikken zoals je dat op Google zou doen, waarbij je bij Google resultaten krijgt uh, van een paar dagen oud of maanden oud, krijg je bij Chapter live resultaten. Dus zodra iemand uh, iets op internet zet, op Twitter of op Facebook of op YouTube, dan verschijnt het direct bij ons in de resultaten. Chapter werkt dus eenvoudig: je tikt een trefwoord in van een nieuwsgebeurtenis en er verschijnt een overzicht van de laatste YouTube-filmpjes, Facebook- en Twitter-berichten over dit onderwerp. Fragment uit een YouTube-filmpje gemaakt tijdens de opstand in Egypte eerder dit jaar. De bedenkers van Chapter noemen deze opstand als voorbeeld... van hoe hun site zich onderscheidt van reguliere nieuwsmedia. Ja, nou, een heel goed voorbeeld natuurlijk van het afgelopen jaar... is dat in, bij de opstand in Egypte natuurlijk een heleboel via Twitter is verlopen. En de traditionele media lopen natuurlijk altijd al een beetje achter de feiten aan... Uh, terwijl via een systeem als chapter, kun je gewoon live volgen wat er gebeurt. Dan zie je niet alleen maar uh, achteraf beelden van wat er gebeurd is... maar dan zie je terwijl het gebeurt al de oproepen van de mensen... van uh, we gaan naar, uh, naar het plein en we gaan protesteren. En dan ben je er meteen bij. Uh, en daarnaast, uh, zelfs als je kijkt naar de nieuwe media... Uh, als je gaat zoeken op Twitter of zo... Uh, dan krijg je alleen maar resultaten van dat ene medium, van die ene website... En wat wij willen doen is het allemaal bij elkaar brengen... en echt uh, een totaal overzicht geven van alles wat op dit moment gaande is... Uh, op internet dan in elk geval. Volgens Sebastiaan Besselsen is Chapter geen concurrent... van de Nu.nl's en NOS.nl's van deze wereld. Nee, ik denk dat het een aanvulling is. Ik denk dat het, dat het mooi is voor uh, mensen die echt live willen volgen wat er gaande is... maar dat tegelijkertijd ook uh, het overzicht willen krijgen... van, de, van het nieuws en, en duiding, et cetera... He, op, op, op andere websites. Het, is, uh, uh, het landschap zit nog lang niet vol. Ik denk dat er nog steeds ruimte is uh, voor nieuwe insteken... om te bestaan naast de, de media die er al zijn. Tijdgeest. De webwereld van... Hildouw van der Bijl. En ik heb 3952 volgers, zie ik nu net. En hoeveel uur ben je gemiddeld per dag online? De hele dag. Want jou, een van jouw laatste Twitterberichten, retweets, eigenlijk, gingen over een gloednieuw snufje dat bij de nieuwe Linda zit. Een technologisch snufje. Ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Dat is uh, uh, Layer. We zijn uh, uh, de oprichter van uh, Layer, Claire Boonstra, die is hier, nou is echt twee weken geleden langs geweest, heeft laten zien wat je met die Layer-app uh, kan doen. Maar dit is een layer die. Uh, het is eigenlijk object-based, dus je houdt hem boven een foto. Of bijvoorbeeld de cover van de Linda. En dan verschijnt er op je mobiel digitale, een digitale laag... die je toegang geeft tot uh, uh, bijvoorbeeld backstage-video's. Of een druk op de knop en uh, je, je gaat meteen naar een website toe. Ja, ik ben ontzettend opgetogen erover. Ik vind het waanzinnig. Ook wat, wat, ja, wat dit brengt volgens mij kun je hier een heleboel dingen mee doen in de tijdschriftenwereld. Maar dat geeft inderdaad veel mogelijkheden voor tijdschriften in de toekomst. Kun je dat schetsen? We hebben hier we hebben een, een artikel over Oprah En hebben we, uh, als je je telefoon boven deze foto houdt... dan zie je wat haar gewicht is geweest door de jaren heen. Met een staartje. Dus het kan zowel grappige extra info zijn... Ja, tot en met uh, meteen actie uh, uh, en uh, ga naar een website en, uh, en uh, koop iets. En welke websites zijn voor jou persoonlijk nou echt belangrijk? Welke websites staan bovenaan jouw eigen favoriete lijst? Ja, ik vind dat lastig omdat het er zoveel zijn. Wat ik wel een, echt een hele leuke vind is uh, supply.com. Ik weet niet of dat je iets zegt. Dan kan je meteen uh, uh, eigenlijk uh, mensen gaan volgen... die dezelfde smaak hebben als jij. En uh, die hebben dan over het hele web zelf al gezocht... naar dingen die zij interessant of mooi vinden. Ik vind het echt een fantastisch concept. Ik zit ook wel te denken, kan ik daar iets voor Linda mee? Weet je, op die manier. Maar ja, ik heb net een baby. Vier maanden is ze nu. Dus ik, ik surf me ook helemaal... Uh, aan, uh, Wat zijn nou hippe baby sites? Oh, je hebt er zoveel heel leuke. Buisjes en beugels is heel leuk. Het is een Nederlandse site, uh, heel veel jonge... Uh, ontwerpers die daar uh, mooie dingen op maken. Een Belgische webwinkel die ik heel goed vind is pepatino.be. Wat ook een hele leuke site is is ensemble.nl, dus n s m b l.nl. En uh, onze webredactie gebruikt die ook voor Linda blog ter inspiratie. staan altijd echt goede nieuwe dingen op. Ze letten heel erg op beeld, dus uh, het ziet er altijd waanzinnig uit qua beeld. En uh, nou ja, het is mode, leuke dingen, uh, interieur, echt van alles. En ben jij een uh, YouTube-kijker? Ja, vooral met mijn zoon, want die heeft dan weer een liedje gehoord... en die, die is gek van Michael Jackson, dus ik moet de hele tijd met de, voor hem... want hij is acht, dus hij is al wel redelijk slim op het internet... maar ook weer niet zo, weet je dat hij precies de, de juiste tekst invoert bij YouTube... dus daar ik dan nog, zit ik dan nog wel eens naast... Dus dan zitten we wel of leuke filmpjes te kijken of videoclips. Of het is de afgelopen week zitten we elke dag dat filmpje van Gers Pardoel... Uh, ik neem je mee, uh, dat liedje te luisteren. Oh, dat ken ik niet. Oh, dat is heel leuk. Zal we dat even doen? <laughs> YouTube. Ik ga er even... Nou ja, dit is Gers Pardoel. Gers Pardoel, uh, Ik neem je mee. Zeg me wat je...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 Misschien meen ik dat je weet voor ik.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 Het is helemaal goed omdat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, eh, ey. Ik neem je me, ey, er, er. Ik neem je mee, eh. Ik neem je mee. Ey, eh, eh, er, ey. Ze dus denken dat ik niet bezig ben. Ik denk dat ik geen gevoelens heb. Terwijl ik nu alleen maar denk, ah. wat zij is in mijn wereld. Zeg maar wat je wil. doen, duren, duren. van een stil van, stil van, stil Zeg maar wat je wil. doen, duren. Staan op een stil van, de stil van, de stil van de de. Ik neem je mee, neem je mee, op reis neem je mee. Ik lijkt me schim wel goed doordat cool, je weet wat ik me voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik moet doen. Ik neem je mee. Éy. Ik neem je mee. É. Ik neem je mee. Ei. Ik neem je mee, er ei. Ik neem je mee van zijn eerste album Deze wereld is van jou. Dit is een nummer 1 hit. Ja, deze maand staat hij op nummer 1. Gers Pardel, ik neem je mee. Linda, hoofddirecteur Jilda van der Bijl... zingt het regelmatig met haar 8 zoontje. Alle genoemde links vindt u op onze website onder het kopje Tijdgeest. <tie> Dit is de prachtige muziek van Zembla. En vanavond in Zembla gaat het over gezinnen zonder geld. Door de crisis leven steeds meer mensen van weinig geld. En Zembla ging naar Tilburg, waar 10.000 huishoudens rond moeten komen... van een inkomen op bijstandsniveau. Sommigen doen dat al jarenlang. Noodgedwongen dus. Daan van Alkemade van Zembla is mijn gast hier in de studio. Hij heeft de aflevering van vanavond gemaakt. En de mensen die je bezocht, Aved, eh Daan, sorry, die zijn al arm... en door de bezuinigingen gaan ze er ook nog eens flink op achteruit... Ja, dat, is, dat was indrukwekkend. We hebben, ik en mijn collega Simone Tangel... de afge afgelopen weken zijn we heel veel bij mensen langs geweest... Uh, in Tilburg, in de, ja, in de armste wijken. En ja, die mensen die, die, die, die moeten soms opletten waar ze een euro aan uitgeven... of een halve euro. Ja. En, en die kunnen dan al bepaalde dingen niet meer kopen. Waspoeder bijvoorbeeld, Nou, dat, ja, dat haal je dan niet. En dan stel je de was maar uit tot na het weekend. Dat soort verhalen hoorden wij. En wat er nu gaat gebeuren is dat we dus ook nog... Ja, op die, of de, de, de regering gaat op die mensen bezuinigen. Terwijl ze hadden beloofd, van, nou, iedereen gaat er ongeveer gelijk op achteruit. Dan hebben we daar ook mensen getroffen die er nog eens erger op achteruit gaan dan, dan wij. Dus, dus, dus die soms 30% van hun inkomen kwijtraken... omdat er bepaalde vormen van uitkering worden geschrapt enzovoorts. Dus het is, het is best schijnend wat er gebeurt. Je laat heel uh, verschillende verhalen zien. Bijvoorbeeld dat van uh, Brenda en Kyle en hun twee kinderen. Dochter Nikki vertelt over haar spaarpot. Als ik jarig ben en ik krijg bijvoorbeeld 15 euro, want dat heb ik al een keer gehad, pakken ze dat. Maar ik krijg het wel een keer terug. Want dat geld hebben ze nodig. En dan moeten ze allemaal gebruiken om eten te kopen en voor ons te zorgen. Dat snap ik ook wel. En ze moeten allemaal dingetjes regelen. En dan krijg ik het later op een gegeven moment... En Daanje sprak ook met Maria van der Pol. Zij en haar man zijn door ziekte in de problemen gekomen. Alles ging goed, alles zat goed op de rails. Totdat er bij mij uh, leukemie werd geconstateerd. Ik heb een beenbergtransplantatie gehad. Drie maanden in Rotterdam gelegen. Uh, dat is gelukkig allemaal goed afgelopen. Ik heb er alleen een chronische vermoeidheid aan overgehouden. Maar verder gaat alles goed. Uh, toen was het vijf jaar geleden, die leukemie. Ik dacht... We gaan een feestje geven. En toen kreeg, één week later, kreeg mijn man een ernstig herseninfarct. Wat raakte je deze mensen? Nou, van die, van die laatste mevrouw vooral, dat dat iedereen kan gebeuren. Kijk, je hebt, je hebt tien jaar geleden had ze een, een, een koophuisje... Uh, uh, daar samen gewoon allebei een inkomen. En dan heb je binnen een paar jaar uh, een, de een leukemie... de andere een herseninfarct. En, en je, je kan gewoon niks meer doen... Om die, om die hypotheek van uh, op te brengen. Maar dat huis, dat is ook veel minder waard... dan waarvoor ze het hebben gekocht. Dat, dat is denk ik voor de meeste huizenbezitters zo. Dus het, maar wat we maar wilden aangeven... is dus het zijn niet alleen maar mensen zoals die, die Karel en Brenda... die al, al jarenlang of misschien hun hele leven... al wel aan het sappelen zijn van niks. Het zijn ook mensen die nu op dit moment door crisis en pech gewoon heel snel uh, ook in de problemen komen. En, en voor al dat soort mensen uh, zou er eigenlijk een vangnet moeten zijn. Zou je die mensen een beetje moeten opvangen. En dat zijn niet alleen maar mensen die al hun hele leven hun hand ophouden... die niks willen doen. dus Maar 10% schijnt uh, een misbruik te maken uh, van regelingen. 90% die probeert daar juist weer bovenop te komen. En nu worden de regels gemaakt... Uh, uh, waardoor iedereen, waar iedereen de dupe van is... ook die 90 die het beter probeert te doen. Of die mensen, zoals uh, die Maria die je net hoorde... Die, uh, die echt even opgevangen moeten worden... omdat ze anders ook tot die groep gaan behoren. En als die mensen ook tot die groep gaan behoren... die weinig geld hebben, dan hebben we een nog groter probleem. En dan dat lieve meisje met die spaarpot. Ja. ja. Nou ja, dat vond, ik, dat vond ik heel indrukwekkend. Dus dat je, dat je moet je voorstellen... dat je ouders 15 euro moeten lenen uit je spaarpot... en die mensen zijn echt lief voor hun kinderen... Dus daar, daar ligt het niet aan. Dat doen ze echt als noodmaatregel... om te voorkomen dat weer iets afgesloten wordt of, of wat dan ook. Maar er zijn ook mensen bij die je gesproken hebt... die hebben een wietplantage gehad, die zijn veroordeeld voor diefstal... of uh, hebben flinke schulden. Ja. Nou, dan zou je kunnen zeggen, eigen schuld, dikke bult. Ja, dat, dat, dat zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant vind ik dat ook wel heel erg makkelijk... hier van lekker vanuit een warme studio... en dat vind ik ook veel te makkelijk vanuit een leren stoel in de Tweede Kamer. Dit zijn mensen die, die, die trekken dat, dat ongeluk kennelijk aan... Die hebben heel veel pech. Wij kunnen die pech ook net... Dat uh, uh, uh, uh, kan ons ook treffen, zoals die Maria uh, van de Pol. Yeah. Dan, uh, uh, dan kunnen we wel zeggen van... Ja, maar dat had je niet moeten doen. En dan moet je maar niet roken of dan moet je maar geen huisdieren nemen. Maar dat is niet waarom die mensen in de problemen zijn. Die mensen hebben door een ander iets wat buiten ze stond... Hebben ze een probleem gekregen. Ik vind dat je de mensen die er niks aan doen om bovenop te komen... Die mag je hard aanpakken. Dat gebeurt ook. Maar je moet niet regels maken voor iedereen tegelijk... en zeggen het zijn allemaal maar handje op ophouden. Want dat is niet zo. En gemeenten krijgen het door de bezuinigingen ook krapper... en ja. kunnen minder goed voor, voor de arme mensen zorgen. Dat zien we. En dat geldt ook voor de voedselbanken. Dat horen we in Zembela. Nou, normaal gesproken zouden mensen echt... Uh, dat er veel en veel meer binnen moet komen. Maar het is zo minimale moment. En de productie is gewoon eigenlijk afgenomen... omdat eindelijk uh, de crisis is begonnen... en de recessie en de bedrijven produceren op het moment minder... Waardoor wij dus ook minder krijgen. Daardoor hebben we ook uh, minder aanbod voor onze mensen. Zeker gezinnen met kinderen, daar hoort gewoon zuivel bij. En daar hoort gewoon s morgens een ontbijtje. Ja, ik kan het niet elke dag voorzien. Wat valt er dan nog te eten voor de mensen? Nou ja, die, die, die, die komen nu dus qua eten ook in het probleem. Je hebt gezinnen gesproken, die zeggen dan aan het eind van de week maar een pakje soep van de voedselbank en een beetje brood erbij. Maar ja, daar zit natuurlijk niet alles in wat je nodig hebt. Dus niet goed voor je kinderen. Die mensen willen wel net zo allemaal voor hun kinderen goed zorgen. Dus ze zitten met een enorm dilemma. En het is beschrijdend om te zien dat zelfs voedselbanken... die het in Nederland de afgelopen tijd toch redelijk ruim hadden... nu dus ook door hun uh, voorraden heen beginnen te raken. Nederland is een beetje wat dat betreft nu overal begint de crisis toe te slaan. En we helpen de gewone banken. Het zou uh, deze regering ook staan als ze de voedselbanken zouden helpen. Je spreekt ook met een uh, wethouder in Tilburg, Jan Hamming. Hij waarschuwt dat de bezuinigingen misschien op korte termijn geld opleveren... maar op lange termijn wel geld gaan kosten. De gevolgen kunnen dus zijn dat we voor decennia lang... met enorme maatschappelijke kosten komen te zitten. Ik zeg wel, goedkoop is duurkoop. Als we nu op de verkeerde dingen bezuinigen kan dat betekenen dat mensen voor tientallen jaren inactief zijn. En tientallen jaren op een uitkering zijn aangewezen. Nou, of enorm in de problemen komen door schulden, door schulden die ze nu extra opbouwen. Dat betekent dat het kan leiden tot huisuitzetting. Huisuitzetting is voor de gemeenschap altijd duurder dan voorkomen van huisuitzetting. Want huisuitzetting, dat, nou, kijk maar naar een opvangplaats. maatschappelijk opvang kost een ton per jaar. Erger nog, gevangenis een jaar, ook een ton. Dat moeten we zien te voorkomen. Dus het liefst moeten we voorkomen dat mensen zover. Problemen komen, Jan Hamming. Ja, dat was een, een, een indrukwekkend uh, mens die we daar hebben getroffen. Een wethouder die uh, zich niet uh, laat kisten door de landelijke maatregel, die gewoon zegt: Wij gaan hier uh, de arme mensen uh, ja, uh, opvangen zodat ze niet door de bodem heen zakken. Dus die houdt honderd gesprekken met mensen in de hele stad. We hebben meegekeken met die gesprekken, we hebben verhalen van de mensen ook gehoord. En uh, wat Tilburg doet. En uh, uh, dat, is, dat is bijzonder. Er zijn meer gemeentes hoor, die, die dit doen, die goed voor hun mensen zorgen. Maar Tilburg die loopt er eigenlijk een beetje voorop. Omdat ze. Uh, ze hebben een beetje ervaring natuurlijk de afgelopen decennia. met gesloten fabrieken, armste stad van Nederland geweest. en, en weer opgekrabbeld. Dus zij, ja, ze, zij weten nu in crisistijd wel wat ze moeten doen. En, uh, en uh, daar hebben we die, die wethouder Hamming uh, uitgebreid over gesproken. Die, die, die laat wel horen hoe we het eigenlijk kunnen doen. Vanavond is het allemaal te zien in Zembla. Namen van Alkemanen, hartelijk dank. De uitzending Gezinnen zonder geld is te zien om tien voor half tien op Nederland 2. De het is het nieuws van deze week. De ANWB gaat auto's verkopen via internet. Geen gebruikte auto's, maar gloednieuwe. En dan hoef je als consument dus niet te onderhandelen met een autodealer... en dan ben je wellicht ook nog goedkoper uit. Is dat een goed idee? Ik ga erover praten met autojournalist Wim Oude -Weernink. Goedemorgen Wim. Morgen Felix. Een auto kopen via internet, is dat de toekomst? Uh, ja, dat is al een, eigenlijk meer dan tien jaar uh, wordt het een beetje als de toekomst gezien. Maar het schijnt niet van de grond te komen nog. En uh, een van de redenen is eigenlijk dat een auto een, een kostbaar object is, wat je maar eens in de vier jaar aanschaft veel emotie erbij ook. Uh, hoe ziet hij eruit? Hoe rijdt hij? Er zit veel gevoel veel bij ook. Ja. En, en uh, mensen gaan toch wel graag zelf erop uit en gaan vergelijken. Je kunt op internet wel heel goed je auto configureren. Je kan uitzoeken wat voor uitrusting wat het kost. Maar uiteindelijk wil je toch even in de showroom een beslissing nemen. Nou, daar denkt de AMB anders over, want uh, die zegt 60% van de autokopers vindt het onplezierig om te onderhandelen met een dealer. Nou, het onderhandelingsproces dat kan, uh, kan moeilijk zijn. Je, je moet een beetje je handelsgeest hebben dat heeft niet iedereen natuurlijk. Nee. En, en dat vooral... kan dan misschien makkelijker via dat systeem van de ANWB uh, en internet. Dat, dat zou vooral gelden met inruil van auto's. Want uh, het inruilen, dat is meestal de cruciale moment... waar de prijs wordt bepaald en de korting die je krijgt. Uh, maar dit systeem van de ANWB, dat gaat alleen over de aanschaf van nieuwe auto's. Dus je, dus je kan je, je oude auto ja, niet inruilen via die internet? Die kun je niet inruilen. Of je moet dat verkopen via dat ANWB-kanaal, wat uh, sinds vorig jaar bestaat. Maar ja, daar zijn ook maar een paar duizend auto's... Uh, maar aan de andere kant, autoverkopers staan niet altijd bekend als betrouwbaar. En de ANWB heeft natuurlijk wel een hele goede naam. Ja, de laatste dagen is de autoverkoper weer even in het kwaad daglicht gesteld. En daar is soms wel eens reden voor. Maar grote automerken hebben ook hele goede gastvrije showrooms en gastvrije autoverkopers. En de ANWB is natuurlijk geen... Autospecialist. Het is een, een, voor, als in zijn algemeenheid een adviesinstituut voor de, voor de automobilist. En krijg je veel korting via de ANWB? Nou, ze zeggen 6, 7 procent. Um, maar uh, dat kun je bij een autodealer ook krijgen als je niets in te ruilen hebt. Ik bedoel, daar zit altijd marge in. Het is aan de andere kant wel zo dat wat de ANWB doet... het is een service dienstverlening, het is een extra transactie... die natuurlijk geld kost. Waarvan ze zeggen dat ze die bij de auto-importeurs neerleggen die kosten... en dat de auto-importeurs dat overnemen... Maar ik heb even wat rondgebeld. Een aantal auto-importeurs doet niet mee. Een aantal importeurs is niet eens benaderd. En volgens de RAI uh, is het sowieso niet het geval... dat de auto-importeurs die kosten die het AMB maakt uh, uh, eigenlijk uh, voor zijn rekening nemen. Dus, de RAI is de club uh, van de auto industrie dat, dat zijn de auto-importeurs bij elkaar. Ja. Dus het is een, nog niet een compleet plaatje eerlijk gezegd. En dus je hebt niet echt een ruimere keuze bij de ANWB... dan als je gewoon al die garages afgaat? Nee, uh, van de week bij de NOS is er een vergelijking geweest. En uh, toen hebben ze al uitgevonden dat er eigenlijk... maar een tientje voordeel in uh, zit bij een bepaald uh, merk. Bij Renault was dat. Uh, waar maar een tientje vo voordeel... en uh, dan bleek dat ook nog een ouder type auto te zijn. Dus het is de vraag of dat echt wel gaat werken. Het is aan de andere kant wel zo dat auto-importeurs... in heel Europa pilotprojecten hebben op het ogenblik... om het zelf te gaan doen. En dan heeft het zin... Dan is is er ook onderlinge concurrentie. En dan wordt die, die extra transactieschakel wordt, uh, wordt weggezet. En dan is er wat meer ruimte voor die korting. En gebeurt dit in het buitenland al, dat zo'n automobielclub zich uh, opwerpt uh, om nieuwe automobielen te laten nee, die, aanschaffen door die, hun leden? Niet dat, niet dat ik weet. Het zijn, het is, zoals ik zeg, autofabrikanten hebben op het ogenblik pilots. Die ja. denken dat voor een bepaalde categorie kopers en een bepaalde categorie auto's, dat zijn de hele eenvoudige ja. zuinige auto's, dat daar belangstelling voor maar bestaat. Maar initiatief door. van de ANWB is nee, uniek wat dat betreft? Dat is uh, wel uniek op dit moment. En worden de autodealers uh, zenuwachtig? Nee, niet bepaald. Uh, ze vinden het niet allemaal leuk. Maar uiteindelijk, die, de ANWB koopt die auto's wel bij de dealer. En ze worden ook via de dealer geleverd... of via een centraal uh, afleveringscentrum van de ANWB in Almere. Maar uh, uh, uiteindelijk, de dealer blijft erbij betrokken natuurlijk. Uh, het enige is, hij spaart dus een autoverkoper uit, zou je kunnen zeggen. Maar de werkplaats, uh, de afhandeling van alles... Uh, ook het op naam zetten van, de, van het kenteken, dat blijft bij die dealer gebeuren. En de ANBB is dus eigenlijk de enige keiharde onderhandelaar in deze zaak. Die is in deze de keiharde onderhandelaar, maar ik weet niet of het zo keihard zal gaan. Want ja. <coughs> nogmaals, wanneer je ja, niet. Jij bedenkt meer korting als jij naar een dealer gaat. Uh, ik denk dat ik, als ik een zonnebril opzet en niemand uh, kent mij... dat ik uh, meer korting krijg als ik me niets in te ruilen heb. Oh, een zonnebril, inruil, uh, Wim? Liever niet dat ze herkennen, want dan zouden ze misschien meer... of juist minder korting geven, dat weet ik, ik niet. Ik weet zeker dat jij meer korting krijgt. Je denkt het, het wel, ja? ja, ja dat nou, dan ga je ja. de volgende keer met mij mee als je noten moet kopen. Dat <laughs> dacht het niet. Laat ik dank Wim, oude weer niet. Okay. Ga tot de volgende week. <laughs> tot de volgende week. Waar kijk ik nog naar op televisie vanavond? Naar Zemla natuurlijk. Met de aflevering Gezinnen zonder Geld... Maker Daan Alkemaar vertelde net al het een en ander over... het wordt voor veel gezinnen een stuk moeilijker... als er straks nog maar één uitkering per huishouden mag zijn. Om tien voor half tien op Nederland 2, zoals gezegd. En bent u fan van Tim Knol? Dan is Pavlov leuk om te zien. Daarom de vraag of zijn muzikaliteit wetenschappelijk is vast te stellen. Om tien over half tien op Nederland 3. En wellicht kent u Gunther Walraaf nog van bijvoorbeeld zijn boek Ik Ali... waarin hij in 1985 misstanden blootlegde over Turkse gastarbeiders in Duitsland... door dus zich uit te geven voor een Turk. Nou, deze participerende journalist reisde een jaar lang door Duitsland... gekleed en geschminkt als een Somaliër. Heel erg benieuwd naar het programma... wat om half twaalf op Duitsland 1 daarover wordt uitgezonden. Jurgen van den Berg met lunch zometeen. We hebben zometeen de hoofdredacteur van uh, Trouw, Willem Schone... want Trouw komt morgen met een, uh, een goede doelenbijlage. Ze hebben eigenlijk alle goede doelen eens even langs de meetlat gelegd. Nou, het is een hoop op te doen, dan de goede doelen. Van de week al dat rapport en nu weer de hele commotie over Pink Ribbon. Daarover zal het ook gaan in het mediaforum en in Stand.nl. De stelling, de Occupy-beweging is mislukt. En die wordt verdedigd, dan wel aangevallen door? Uh, verdedigd door uh, Dennis Lutz, die is Occupier. En we vroegen ook nog wat doe je verder... Surf naar degids.fm. gids.fm. doet er hier? Nee, ja, surf. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur, de Eredivisie, de Graafschap PSV. Jacht is 2-0 geworden voor de Graafschap. NEC, Roda. A. en dus is de eerste mogelijkheid. Oh, op de paal paal Heer De Vin, RKC. En schuift de bal naar voor. Heer Aaklein, Twente. Die een flinke redding in huis moet hebben. En wat doen ze daar nou toch? En om kwart voor 9, Ajax Nacht. Is het strafschapgebied? Kan voor? Dit niet. NOS langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws.